Jullie Vendrig met het NOS-journaal. Staatsleden vanwege de 400-jarige relatie met Turkije worden afgezegd. PvV-leider Wilders wil dat de viering volgend jaar niet doorgaat. Ook is president Gül niet welkom, omdat er volgens Wilders tussen Nederland en Turkije niets valt te vieren. In trotskamer Breed zei bleken dat de relatie met Turkije juist moet worden uitgebreid. Deze 66 leden Pechtold maakt zich grote zorgen over het aanzien van Nederland door uitlatingen van gedoogpaard de PVV. Hij wees al meer op het afzeggen van een reis van Kamerleden naar Egypte, omdat uitspraken van de PVV daarin het verkeerde keelgat waren geschoten. In Roermond heeft een 16-jarige leerling geprobeerd zijn leraar te vergiftigen. De jongen heeft acht dagen vastgezeten en is gisteren voorlopig vrijgelaten. Het openbaar ministerie wil weinig kwijt over de details van de poging tot vergiftiging. Volgens lokale media gaat het om een leerling van het orthopedagogisch en didactisch centrum in Roermond. Hij zou hebben geknoeid met materiaal uit het scheikundelokaal. De leraar zou naar behandeling door een arts weer aan het werk zijn gegaan. Bij de kettingbotsing gisteravond op de A31 in Duitsland zijn nog twee Nederlanders gewond geraakt. Over de identiteit is nog niets bekend, ook is volgens de politie niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Net over de grens bij Enschede botste gisteravond in mist 89 auto's op elkaar. Daarbij vielen drie doden en raakten 36 mensen gewond, onder wie de twee Nederlanders. De Poolse regering heeft het vertrouwen van het parlement gekregen voor een ingrijpend hervormingsprogramma. Het kabinet van de herkozen premier Tusk heeft economische hervormingen aangekondigd om Polen door de financiële crisis te loodsen. Tusk wil de pensioenleeftijd verhogen en veel privileges op het gebied van belastingen en pensioenen afschaffen. Het weer, vanmiddag in het zuiden en weer de zonnige periode. In het noorden blijft het waarschijnlijk grijs. De temperatuur loopt daar niet verder op dan een graad of vier. Dit was het MOF. Dit is Jeroen van der Velden van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knooppunt Amsterdam Amstel en Oude Rijn. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Bunette en Veenendaal. De A77 Boksmeer-Duitse grens tussen Boksmeer en de grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFF Op TV. Op TV, radio en internet. GFM. Net nu. GFM. Dames en heren, 19 november 2011. Welkom bij het programma ZIFM Oud-Zondvoort. Vandaag hebben wij in het programma een interview. En het gaat over het Sint-Nicolaas-toneel. De interviewer vandaag is Anke Joustra. En de gast vandaag is Ed Franssen. Welkom, Ed. Goedemorgen. 60 jaar heb ik. Uh, goedemiddag. Ik zeg ja, het altijd fout. Ik uit. ben Hartleers. Maakt niet uit. Ik heb begrepen, uh, terugzoekend uh, in oude kranten.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 Kunnen terugvinden dat in 1951 het eerste, toneel eerste ja. toneelstuk ja, werd ja, opgebrokt? En dat er al eerder een, een Sinterklaasfeest was voor ja, de scholen. Dat, uh, dat, dat klopt. Dat was uh, dat was zo. Nou, dus 1951, uh, ook in Monopol, want dat was natuurlijk het theater. Uh, ja, ja. Uh, kan jij je daar nog iets van herinneren? Ja, uh, heel, ik, heel erg, uh, het heeft me altijd bijzonder geboeid, omdat het dus uh, zeer groots was opgezet.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 Winken van der Meulen. Winken van de. Meulen. Die, die, was, die, die was iets later. Ja, die vertelde dat ze in 3 uh, of 54. Ja, uh, ja dat, dat kan best kloppen. Eén uh, uh, jaar onder meneer Dees nog. Ja, en, en, en daarna onder meneer van der Waals. En een juffrouw, uh, Ellie Sitsuma. Die hebben we ooit nog eens een keer als kabouter over het toneel zien rollen. En die liep dan constant op haar knieën. Dat was een, een gigantisch uh, <lacht> gebeuren. En... Uh,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 Wil hier... Frederiks, want dat was natuurlijk... Uh, Ring was de eerste, Chakra, overleed, deed, Chakra Chakra het eerste. Toen Ring overleed heeft Jacques het overgenomen. De Grimeur en Grimeuse, dat waren twee klassiekers. En ik wil, hun naam wil me even niet te binnen schieten. En uh, die werkte veel voor de Nederlandse, het theatergebeuren van de Nederlandse spoorwegen.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 en dus heb je veel minder smink nodig om dat te bereiken wat je, wat je moet. We gaan even naar de muziek luisteren en ja, dan, dan gaan we zo weer verder. Maar meestal vang ik voor wil een computer en een huiswerkautomaat, hoewel ik kleine winst heb.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 Dat was volgens mij hoofd van de school... Uh, ...van de, wat later de Plesman werd. De, de, de, de Karel Dormerschool. <coughs> Inderdaad, Karel Dormerschool En later was het meneer van der Waals. Dat was de directeur volgens mij van de... Mullo. Wat de, in, in het oude gemeenschapshuis had toen nog. Ja, precies. En daarna is Jos Dreuzel gekomen. Jos Deus was in die tijd de regisseur... ...van de toneelvereniging Wim eh, Toneelvereniging Zandenvoerden... En uh, als je dan ook kijkt aan de mensen die dus bij Zander voerden, ook allemaal achter de schermen werkten, die werden toen ook zoals Frans Penaat en uh, de grimeurs dan, uh, de voorgangers van Frederik, dat werd allemaal, toen stroomde dat in in het toneel. Dus hij maakte dankbaar gebruik van ja, zijn contacten. tuurlijk. Waar kwamen die prachtige...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 En dan inderdaad de regisseur, de souffleuse, de, ja, ja. de belichting, meneer, de decorbouwer. We gaan weer even naar een muziekje luisteren. Ed. Het gaat zo snel. Ja. Dan gaan we gaan weer verder. Ja. Helaas, helaas is los, nooit los, los, los, los, los, los, los, Hoe vang ze met een lied, meteen een jaar drinken ze wel een ja, daarom weer niet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 En uh, toen is, is uh, het Sinterklaasseneel gewoon weer doorgegaan. En dat jaar 1983, de, uh, toen speelden we de wonderfiets. Ja, klopt. Daar uh, kan ik Daar. me nog alles van herinneren. Ja, en dat was de... het dramatische jaar van Jos. Maar dat was ook het, uh, het stuk waarin Willem Schilfsvans... ...s morgens om een 9 negen uur als politieagent op het terras zat. En dat hij... Die...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 De wat, ik kan je niet verstaan, sorry hoor, zet de muziek even wat zachter. Wat is er gebeurd? Nee, hoor. hoort geklopt op de deur, man. Wat? Aangeleid met jitten. Hé hey, jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Hoor oh, die klopt kinderen, hoor oh, die klopt aan kinderen, hoor oh, die klopt aan zachtjes tegenaan. Zal de zeven dagen naar zijn maat Bent u een vrouw? Nee, nee, nee Bent u een man? Ja, dat Bent u ouder dan tachtig jaar? Ik dacht dat wel, ja Heeft u een baard dan? Ja Bent u een kabouterplot? Dus een man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Ik u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou, nou dan ben ik eruit. een beetje een mee. Zo, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje mee. beetje ik beetje een beetje Ik weet het nu. een beetje het toch een Follow oh,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 Ik speelde ook in dat stuk ja. En Willem van der Molen Die was dus wat je net zei De politieagent Die komt dus uiteindelijk in het cachot ja, terecht ja, ja. Nou jij komt er dan ook in Maar goed hij zat, er. hij zat er ook En dan moet hij dus zogenaamd water over zich heen krijgen <laughs> Nou dat werd natuurlijk iedere voorstelling Genept Maar de laatste voorstelling Krijgt hij me toch Een bak water ja, over zich heen Ja weet het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 ...of uh, zo'n zo vrijdagavond voor de volwassenen... ...ook stukken tekst... Uh, ...een beetje anders getint... Ja, ja, ...dan ze de kinderen bedoeld waren. Ja, dat kan natuurlijk nooit... ...als je voor kinderen nee. speelt. Want die ja. zitten helemaal in hun rol. Ja. Hè, want jij, de dief... ...bijvoorbeeld, uh, die boef... ...die uh, in die punt...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 En dan komt uh, iemand op, uh, de politieagent, en die vraagt van, uh, waar is nou de moed zit De hele zaal, die zit al bijvoorbeeld, als ze die pet van die smeren zien opkomen, zit ze al te gillen van, hij zit in de pet, of hij staat achter de boom. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Die kinderen zijn er helemaal vol van. Ja, en ze zijn nog boos ook, als ja. je niet meteen reageert. Ja, ja, ja. want... want...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 Voor alle kinderen cadeautjes mee Een mooie boom. de ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boom. Voor met cadeautjes oh hij is zo lekker groot Hij komt gevaren over de zee En eet voor alle kinderen cadeautjes mee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 die vrijdagavond wordt ook altijd gebruikt voor een uh, collecte. Uh, er is iemand die dan die avond opent en sluit. Ik weet nog een keer dat Sinterklaas en de Kerstman tegelijk uh, ja, ja, ja. opkwamen. Ja, ja, ja, ja. Hè? Pieter als. Uh, Sint... Jij was de Kerstman. En G was geen was Sinterklaas. Uh.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 nou, wat namen? Van, van, van heel vroeger? Eh... Nou, heel vroeger was... Wat mij het meeste bij is gebleven van heel vroeger was natuurlijk eh, de dame die toch wel een, een soort diva van toneel was. Dat was Nel vreugdeel. Ja.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 En, nou, Ardi hadden we gehad. <coughs> nou, dat heel vaak waren uh, Ardi en Maarten en met Han de Jong het boevenstel En dan hadden we ook nog... Er uh, was ook een, uh, een geweldige boef natuurlijk, altijd ja. het Bert de Vries. Toen ik begon had je het de driemanschap de drie van uh, Gerrit van der Laag... Uh, Han de Jong... Nee... Uh, Roel Kroesen... Maarten nu de gimmer van de oranje school uh, ruud Weidema. Ruud, Ma, ruud Weidema en dan uh, de kleine van de van de van de duinroos die een paar jaar geleden van oort ja ja ja, van oort. ja, van oort. Dat, ja. die waren toen dat boeventrio ja dat was altijd het, het trio wat bij elkaar de, de drie boeven speelde in de tijd dat ik erin kwam kijk en van daarvoor weet ik natuurlijk weinig van uh, hoe de de koppeltjes gemaakt waren maar dat was altijd wel uh, en die waren ook aan elkaar ge, gewaagd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 Nu rechtop Sinterklaas, die komt uit Spanje Hij brengt dappels van oranje Altijd in galop Piepauw! Hop, hop, hop, hop, hop Hop, hop, hop Paardje in galop en die beste Sinterklaas, die brengt ons heel veel speculaas En altijd een galop Bitaal. Hop, hop, hop, hop, hop Hey Ernst, Ernst, Ernst, luister eens even Dit liedje dat kan ook over mij gaan Over jou Ja, luister, moet je luisteren, moet je luisteren Komt -ie. Bom, bom, bom. Mijn naam is eigenlijk Bob. Bom, Bom, Bom. Bob. Hou oh, nou eensje Pom. Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje. Altijd tegenhalob. Hop, hop, hop,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 Wij bedanken Jan Kool voor de techniek. Cor Draaier voor de techniek en de muziekkeuze. Het was weer hartstikke goed, Cor. Eh, bedanken Ed Fransen. Bedanken Ankie voor het interview. Dit was ZFM van Oud-Zandvoort. Volgende week kunt u luisteren. Wederom naar Ankie. Want dan gaan we praten over de rennersbrigade van Zandvoort. De Zandvoortse rennersbrigade. Want die bestaat volgend jaar 90 jaar. Zij gaat Tom de Rode interviewen over de geschiedenis van de Zandvoortse Rennersbrigade. Wij wensen u nog een heel veel weekend toe. Geniet van het lekkere weer. En tot volgende week. Dit was ZFM Oud Zandvoort.